12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In Jordanië is het dodental door overstromingen en aardverschuivingen... na hevige regen opgelopen naar elf. Zeker 24 mensen zijn gewond geraakt. In de stad Petra, die op de werelderfgoedlijst staat... moesten duizenden mensen worden geëvacueerd. Ook in andere delen van het land moesten mensen hun huis verlaten... vanwege het water.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 Het Hof wil dat de rechtbank oordeelt of de agent inderdaad zo hard had mogen rijden... hoewel hij daarvoor geen toestemming had van de meldkamer. Het weer overwegend bewolkt en af en toe regen of motregen. In de kustgebieden soms wat zon en het wordt een graad of 12. Morgen af en toe zon, ook wat buien met kans op onweer... en het wordt dan ongeveer 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Сейчас я не знаю, что это.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 6 euro moest betalen had je, was je inkomen minder betaalde je 3 uh, gulden in ja, die tijd uh, gulden. voor kinderen van 1 tot 12 jaar was het 3 gulden was het maximum tarief of 1 gulden 50 <coughs> en kinderen tot 1 jaar was het 1 gulden 50 of 75 cent en als je het niet kon ja. betalen dan was er altijd wel een, een armbestuur of een gemeente uh, die daarin uh, bijsprong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 ja, voor je begrafenis. Ja. En daar, uh, daar kon je dan een beroep op doen.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 I'm um,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 de Kerkhof weg. Want dat ja. was de entree... Uh, okay, naar, de naar, de, na, naar die begraafplaats. Ja, klopt. Ja. En... Uh, die begraafplaats heeft er nog heel lang gelegen. Want hij, er is dus wel nagedacht over een nieuwe. Daar gaan we het straks over hebben. Maar uh, die, die begraafplaats die, die is niet zomaar ineens gesloten en, uh, en geruimd. Nou, Het sluiten is niet zo'n zo probleem. Want dat kan je, je kan een begraafplaats wel sluiten. Ja. Maar je bent dan gebonden, ook toen al in 1918, aan regelgeving, wettelijke regelgeving.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 je hoog voor Ik zie er elke dag een paar lazaamaan, verdwijnt de nee. Zijn ja, mijn schat, wij worden oud. Ja, mijn vrouwtje, je hebt gelijk.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 Vroeger bent geweest.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 ...schoolplein aan het voetballen waren. En dat soort verhalen doen oh, iedere keer als je het over begraafplaats hebt... ...doen weer uh, de ronde. Hè. Dat, uh, nou ja, het dat past zijn... een beetje in het idee nee, wat ik van... heb. Van, ja. uh, nou, daar, lag, daar, daar werd een buitenruimte voor de school gemaakt. Ja. Maar de, de, of de, de, de, de skeletten werden niet geruimd. Nee.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 En pad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind hoe kon ik weten dat, dat voor goed voorbij zou gaan. Microfoon.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 Op basis van een plan die door de gemeente-architect, gemeenteopzichter, de heer J. Janssen, uh, die had daarvoor een, uh, van, een plan opgesteld. Familie van de huidige Joop Janssen? Uh, nee, Joop, is, Joop Janssen, de huidige beheerder van de begraafplaats die hier wordt met de dubbel S geschreven. Oké. Okay. Oké, okay. dat is wel een uh, grappige... ja Dat ja, heeft al okay. een aantal keren al misverstanden opgeleverd hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen.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 Dat uh, terrein voor de luisteraars uh, die dat uh, uh, uh, niet helemaal voor zich hebben, dat was dus uh, achter dat, dat die mooie, uh, ja, wat is het voor materiaal? Begonnen beton beton met, met, met, met... met stenen, kiezelstenen. Ja, ja. ja. En daar... ja zeg maar, omdat, omdat dus die, die, die, die vuilnisbelt... en de modderkommen werden aangelegd, die is er een, een weg aangelegd, zeg maar, de, de sofia weg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 Dat zijn de programma's voor deze maand. Ik hoop dat u met heel veel plezier naar ons geluisterd heeft. Wij vonden het heel leuk om te doen. Volkert, nogmaals bedankt. En dan gaan tot, we naar het afscheid. Ja, tot het nieuws. Het carnaval is toch begonnen. Dus we gaan het vrolijk afsluiten met Toon Hermans. Een overspannen bakker.